Ook lekker voordelig? 1 ster beter leven Giros met paprika. 500 gram voor maar 3,59. Fans van Voordeel. Aldi. bundels van Hollands Nieuwe krijgen supergoede reviews. De Consumentenbond geeft ons een 8. Topnetwerk. geen gedoe, heel zacht prijsje. Ga ook voor die gouden combi. Overstap deals bij Hollands Nieuwe. Nu 15.000 TB voor maar 7,50 euro per maand. Zolang je klant bent. En hier smelt de fans van Voordeel pas echt voor weg. 200 gram geraspte 30 plus K.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 Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker... maar ook van nature rijk aan proteïne. Lekker basil. Milner. Het is twee uur de Goeiemiddag. News van nu.nl. Alain Altena. Goedemiddag. Door het winterse weer zijn er al zo'n 200 vluchten uitgevallen op Schiphol. Dat ziet de organisatie EU-claim... Vooral toeristen die naar Europese bestemmingen zouden vliegen hebben er last van. Toch hebben zij geen recht op een vergoeding omdat er sprake is van overmacht. Wel moeten hun maaltijden en vervangende vlucht worden geregeld. De eerste gewonden van de brand in een Zwitserse skibar zijn overgebracht naar brandwondencentra in andere landen. Het gaat onder andere om België, Frankrijk en Duitsland. Ook ons land heeft hulp aangeboden. Er zijn meer dan 100 gewonden van wie de meesten er slecht aan toe zijn. Bij de brand vielen meer dan 40 doden. Er is nog altijd geen spoor van de 19-jarige Mick uit Helmond. Hij heeft een verstandelijke beperking en is weggelopen uit het huis van zijn ouders. De hulpverleners zijn massaal naar hem op zoek omdat hij niet gekleed is op de kou. Bewoners van de Helmondswijk Brouwhuis wordt opgeroepen hun schuur of garage goed te checken... omdat hij zich daar misschien verstopt. En omwonenden van de afgebrande Vondelkerk in Amsterdam zijn inzamelingsacties gestart. Tijdens de nieuwjaarsnacht ontstond er brand, waarna onder andere de toren instorten. En dat zorgt nog steeds voor tranen bij buurtwoners, zag AFT 5. Dat ik daar geboren ben, 60 jaar lang is die kerk en baken in mijn leven geweest. Altijd stond hij er. En nu is hij afgebrand en het voelt alsof een ziel kapot is gegaan. Een aantal mensen moesten door het vuur tijdelijk hun huis uit. Via crowdfunding hopen buurtbewoners geld op te halen om de historische kerk te herstellen. Herstellen. Het weer van Weerplaza, winterse buien. In het binnenland kan de sneeuw blijven liggen. Het is 2 tot 5 graden vannacht en morgen meer sneeuw. Plaatselijk kan er 10 centimeter vallen. Alleen wel Alsjeblieft. En je merkt het ook op de weg. De verkeersinformatie bij Q. Althans niet per se qua vertraging hoor. Maar doe gewoon voorzichtig als je naar buiten moet. 29 files. De langste vind je op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Gestel en Empel. 8 kilometer. 22 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland. 5 kilometer met een half uur. En nog de A50 Os-Eindhoven tussen Eerde en Sint-Oederode. Nou daar dus daadwerkelijk door de gladde weg. 4 kilometer langzaam rijdend verkeer over 20 minuten. Uh, Rollen langs A-wegen zijn niet gespot. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Welkom weer bij de enige echte. Tot 6 uur hoor je de 40 populairste hits van deze week. Gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Samengesteld door de Stichting Nederlands Top 40. Het is jaargang 62, editie 3155. De enige die telt... is er inmiddels wel af, denk ik, toch? Het vuurwerk is hopelijk inmiddels ook wel op. De oliebollen, die zou ik niet meer eten. Daar kan je inmiddels een ruit mee ingooien, die zijn keihard. En de bubbels die uit de overgebleven champagne die zijn lang en breed vervlogen. Welkom bij de allereerste top 40 van 2026 op 2 januari. Met uh, Stefan, hallo. Op de plek van Mister Top 40 domien Verschuren, die hebt nog even vrij. Deze week 15 stijgers, waarvan 7 stippen, één superstip, 15 zakkers, acht zittenblijvers, 22 ex alarmschijven en twee nieuwe binnenkomers. Ja, deze week begin ik even met de tracks die de lijst verlaten. Oh, Na 5 weken verlaat Louis Capaldi die lijst met The Day That I Die. Hey. Ja, ik zei net al, de bubbeltjes zijn uit de champagne. En het glas is ook leeg na zeven weken voor Bluff Raccoon. Daar krijgen we wel Nederlands product voor terug. Maar eerst beginnen we met het erepodium van vorige week. De laatste top 40 van 2025. En ik wil je niet verwarren, ik ga ze alle drie helemaal draaien. Uh, dus niet dat je in één keer denkt dat het al bijna zes uur is... en dat je in de top drie bent beland. Nee, nee, dit is de top drie van vorige week. Waar Ray bleef staan op drie met Where Is My Husband. Nummer drie. I'm a husband is coming. van vorige week in de top 40 op Q-Music. En de week daarvoor, en daarvoor, en daarvoor, Olivia Dean en Man I Need. Maar vergis je niet, hè, want ze stond op 1. En ze probeert al een aantal weken die nummer 1-positie terug af te pakken... van de andere powervrouw Taylor Swift. Zij stond vorige week in de laatste van 2025... wederom bovenaan met The Fate of Ophelia. Hey, this is Taylor Swift, and you're listening to The Fate of Ophelia... on Q-Music. That you are quite the pyro You light the match to watch it blow The cold bed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 De eerste nummer 1-it van Taylor Swift in Nederland was ook de laatste nummer 1-it van vorig jaar in de top 40. Is dat deze week ook zo? Dat hoor je vlak voor 6 uur. En daar kan je op inzetten. Nicole Haren die denkt dat Ray doorstijgt naar nummer 1. Daan van den Berg, die gaat voor Serve Larsen met Larsen Live. Oh ja. Maurice, die voorspelt dan weer dat Taylor gewoon nog een weekje blijft staan. Nou, geef jouw voorspelling door via qmusic.nl/slash top40. Onder alle goede antwoorden verloot ik dan straks het oude touwglas Sterrenpakket. En er zitten ook twee tickets in voor een concert naar keuze. en vervoer in een mini electric. Nou, misschien wel naar een concert van Bente. Bente, hallo! hallo! Happy New Year. Happy New Fucking Year. <laughs> nou, uh, ik heb geen kerstcadeautje voor je, maar wel een nieuwjaarscadeautje. Wederom, oh. hey, welkom in de top 40. Wederom, oh. in de Top 40. Oh, nou, ik vind het echt zo bizar, hè? Het is echt zo bizar elke keer weer. Ja, je bent zo ontploft, dat is niet normaal. Nou, het is toch echt. Oh, je valt weg gelijk. Helemaal van, van, van enthousiasme viel De hele lijn viel weg. Oh nee, oh, altijd erg. Ik zei, dit is niet normaal, ik vind het bizar elke keer weer, echt. Ja, nou, want wat een hoogtepunt, hè? Beste zangers, je eigen show in Carré, genomineerd voor een Edison, de grootste festivals, oh. top 40 hits met bluff samen, solo, ja. alles erop en eraan. Ja, ik denk dat ik over een paar jaar... dat ik over, misschien over tien jaar pas besef... hoe leid deze jaren zijn. Ja, dat kan gelijk met pensioen <laughs> ook. Hé, <laughs> ja. Hey, ja, ja wat staat er op de agenda voor dit jaar? Heb je nog dromen? Heb je nog wensen? Heb je nog plannen? Ja, nee, ik voelde, ik las ergens, dit is echt weer zo helemaal zo lekker zo'n TikTok-girlie ben ik. Maar ik las op TikTok, zag ik op TikTok dat iemand zei, dit jaar heeft me sterk gemaakt en volgend jaar ga ik genieten. En toen dacht ik, ja, dat is helemaal wat het is. Ik ga dit jaar, dus nu, dit jaar, ga ik zo lekker genieten van alles wat er op mijn pad is mogen komen. En uh, ik ga lekker een uitverkochte tour spelen en een dik festivalseizoen. Dat wordt gewoon mega leuk. En uh, wie weet komen er nog meer leuke dingen aan. Nou, top. Lekker genieten inderdaad. Ja. Hé, hey, dan ja, het liedje Het ho Hoogtevrees komt dus nieuw binnen in de ja. lijst. Uh, ja. Volgens mij twee jaar terug, of, of weer het jaar daarvoor... toen deed je allemaal speciale vertalingen en zo voor Series Request. Nu heb je echt het, ja. het anthem geschreven. Hoe is dit tot stand gekomen? Nou, het is dus niet een heel sexy verhaal. Maar zij hebben toen tegen mij gezegd... van we willen heel graag dat jij die anthem gaat doen. En ik wilde dat ook heel graag, want ik ben gewoon heel erg fan... van wat zij met Series Request doen. Um, dus ik wilde op sowieso op mijn manier ergens een steentje bijdragen. En dat dat op deze manier kon, vond ik heel vet. Dus dat wilde ik heel graag doen. En uh, rondom Series Request gingen ook al die streams... dan naar uh, Spieren voor Spieren. Dus ik vond dat heel bijzonder om te mogen doen. En uh, dat is eigenlijk heel simpel. Samen we dat gewoon in één dag in de studio geschreven... en het moest gewoon zijn wat het moest zijn. En het voelde zo goed... Dus um, ja, heel blij dat ik daar zoveel kids uh, een beetje kracht mee heb kunnen geven. Ja, bizar. Miljoenen zijn er binnengekomen. Maar er is ook uh, een ja. hele trend ontstaan op TikTok... dat mensen een hele recap doen van hun afgelopen jaar op dit nummer. Ja, ja, ja echt leuk. En uh, ik vind het zo vet om te zien. En ik moet ook wel zeggen, ik was wel echt even extra trots of zo rond dit liedje. Ook omdat, nou ja, hoe hou ik het vast? Als in de top 40 en gaat het goed en kan je me zien? En dit voelt dan toch een beetje zo echt iets van mezelf of zo. Zo hoogtevrees is gewoon is gewoon echt een bente-liedje. En uh, ja, ik vind het gewoon bijzonder dat het zoveel mensen mag bereiken. Mooi hoor. Nou, ik hoop dat we elkaar vaak gaan zien dit jaar. Dat we leuke dingen ook ja! kunnen doen. We optreden weet ik veel. Het uh, is je in ieder geval van harte gegund. Volgens mij is langzaam heel Nederland van je gaan houden. Dus dat ja, is mooi. Ja, nou, en ik van Nederland. <laughs> ik weet dat het altijd heel cheesy is. Maar toch vind ik het leuk als je hem zelf aankondigt in de Nederlandse top 40 op Q. Is goed. Nou, hallo lieve schatten. Uh, bent hier in de auto onderweg met slecht bereik. Maar ik wil jullie ook plezier wensen met het luisteren naar Hoogte in de top 40. Nummer 40. Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter? Gisteren ging het beter dan vandaag Ik had wat langer naar de zon gekeken Mag het wat harder Ik wil geloven dat het kan Ik kijk veel naar de grond Misschien is het hoogtevrees Het blijft. Ik schrijf op mijn voorhoofd dat ik leef, want niemand om me heen mag dat vergeten. Maakt het wat harder, ik wil het beter dan ik was. Ik kijk er veel Wanders met mijn hart, ik heb wat langer naar de zon gekeken net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was. De enige echte de top 40. Jij yeah. oh. zegt 39 Sometimes een so turn of the world.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 Find a way to hold on to Love, just love Oh, if nothing now, then where? Should we try a little harder? Oh, oh, oh Sometimes the more I see The less I understand I'm still spinning around I'm still on my feet But I can't dance Cause lately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 Oh, if not now then when De Chevy's zijn If Not Now Then When. Deze week twee plekjes gezakt naar nummer 39 in de top 40. De lijst gaat zo meteen verder met de hoogste nieuwe binnenkomer. En vanavond in de allereerste editie van Piano Pianobar van dit jaar... Hallo, Anton hier. Oh, dat klonk heel geforceerd. <laughs> Hallo! Anton, dat is meer mijn. Uh... Aankomende vrijdag hoor je mij hier op Q live in Stefans Pianobar. Ja, zin in. Dit nummer gaan we doen tot het eind van mei hoor je zo meteen op 38. Het eind van mei. Start je zaterdagavond met Chris Cross Amsterdam. Jordi, Sander en Joekie in de mix. Je hoort ons iedere zaterdag vanaf 9 uur.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 Het avondeten, dat is de belangrijkste meeting van de dag. En met HelloFresh heb je hem altijd goed voorbereid. HelloFresh, het avondeten voor elkaar. Twinkelweken bij Grando. Laatste kans op feestelijke jubileumdeals. Laudius. Start het nieuwe jaar slim. Kies een erkende thuisstudie van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting. Ontdek de unieke collectie zonvakanties van Eliza Was Here...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 een beetje. Twee over half drie, goedemiddag. Flitsma de verkeersinformatie bij music. Als je de weg op moet, doe dan alsjeblieft voorzichtig, want het kent nogal glad wezen. 25 files, dit zijn de langst op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Gestel en Empel. 8 kilometer, 20 minuten. De A6 Lelystad-Muiden tussen Lelystad en Almere-Oostvaarders. 5 kilometer, 20 minuten. De A12 arnhem Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 3 kilometer, 20 minuten. En de A50 Os-Eindhoven tussen Eerde en Sint-Oederode, dus vanwege de gladde weg. 4 kilometer met een kwartier vertraging. 1 controle, langs de A1 richting Apeldoorn hekt hem etapaal 96,6. Dat is de eerste top 40 van 2026. En hij gaat hem zelf gewoon aankondigen. Op nummer 38 is dit Antoon. Dit is mijn track. Tot het eind van mij op Q Music. Nummer 38. Diep in de nacht voor ik je stem. Voelde het ineens alsof ik bij je ben. Ze zeggen de tijd zocht ervoor dat het went.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 Avond live bij Key Music. Dit liedje met alleen een piano in de stem van Antoon in Stefans pianobar. Je hoort hem net in de top 40 op nummer 38. <totstuken> Dit is de eerste editie van 2026 met twee nieuwe binnenkomers. En dit is de hoogste voor Tyla. Nou, ze staat al weken in de lijst met Damiano David en Nou Rogers samen. Talk to me. Maar deze track is helemaal solo. Uh, net als in 2023. Toen maakte ze eigenlijk haar debuut in de enige echte met een TikTok-hit Water. een trek over water, een primaire levensbehoefte en nu weer iets dat je nodig hebt in je leven. Een Chanel-tas. <lacht> Als je partner dat voor kerst heeft gevraagd, echt rip jouw bankrekening. Instapmodelletje kost al snel 5000 piek, mij niet bellen. Uh, maar het nummer is minder oppervlakkig dan het lijkt. Hoor. Het gaat eigenlijk niet om cadeaus, het gaat ook niet per se om de Chanel-tas. Het gaat over het gevoel dat je zo behandeld wordt door iemand. Weet je? Dat je je echt bijzonder voelt. Nou, in Amerika hebben ze dit nummer al langere tijd ontdekt. En nu aan het begin van 2026 lijkt de trek ook overgewaaid naar ons kleine kikkerlandje. Chanel is officieel de vierde top 40 hit voor Tyla en de hoogste nieuwe in de enige echte Q. 37 37 <middels> trapte de lijst af met haar nieuwe binnenkomer Hoogtevrees op Q, Kan je me zien, tikt in de eerste top 40 van dit jaar de 17e week aan, op 36. Ben je wel op tijd bij mij? Ik heb gereserveerd om vijf, moet nog zoveel doen. Kom er nooit aan toe. Ik kijk naar een foto. We reden sneller dan ooit. Wees je zo Je had het me nog zo beloofd oh. Kon je me zien als ik voor je dans Misschien als ik me groot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 Als ik me groter maak. A Van Morgan Wallen en Tate Magri. What I Want is de langst genoteerd deze week op 35. Top 40. Op je music, vrijdag 2 januari. Happy New Year. Met nu de kerstvrouw van de lijst, Taylor Swift. Ze heeft echt miljoenen aan bonussen aan de crew van haar Eras Tour gegeven. En afgelopen kerstmis, toen uh, ja, ging ze na een wedstrijd eigenlijk in het Arrowhead Stadium. Daar heeft ze ook gestrooid met centjes. Haar vriend speelt daar, uh, American Football, die Kelsey. En ze heeft dus gewoon heel casual 600 dollar gegeven aan iedereen die daar met kerst moest werken. Dat was had een soort medelijden. Nou, die mensen helemaal in tranen, zo lief. Voor de fans van Wicked, no good deed goes unpunished... maar Taylor wordt gewoon beloond voor de barmhartige Samaritaan-vibes. Openlight stijgt van 35 naar... 34.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 Hij is closed op 33. Tijd voor een top. <tip>, tip voor de top. Tip voor de top. Nou, dat dit nog geen hit is, joh. Ik snap er niks van. We draaien het ook al een tijdje op Q. Sowieso is Alesso zo'n goede producer en DJ. Alles wat hij maakt heeft dat euforische gevoel. Alsof de pil al ingekikt is terwijl je broodnugner bent. En hij heeft zoveel classics ook op zijn naam. Heroes, Calling, If I Lose Myself. En Wat mij betreft is dit ook een toekomstige klassieker. Als tip voor de top op Q Music. Destiny, Alesso en Sasha.